4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger-Jochems en Tessel Blok. Zometeen het tweede deel van ons panel Schuld en Boete. Waarin onder andere opvallend veel mensen die hun boetes niet hebben betaald... met de kerst achter de tralies. Dat straks nu is het nationaal Joen Jeroen Tjepkema. De nabestaanden van de 17-jarige Rishi, de jongen die vorig jaar op station Hollandspoor werd doodgeschoten, nemen geen genoegen met de vrijspraak die de schietende agent heeft gekregen. Dat zei hun advocaat na de uitspraak van de rechter. Wij overwegen om een civiele aanklacht in te dienen tegen de overheid, wegens over, onrechtmatig overheidsoptreden, en dan wel een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.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 Onbekende schutters hebben een tv-station in de Iraakse stad Tikrit aangevallen en korte tijd bezet gehouden. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij de aanval werden twee mensen in de studio doodgeschoten. De doden waren volgens Al Jazeera een vrouwelijke presentator en de programmadirecteur van het tv-station. Militairen van het Iraakse leger maakten vrij snel een eind aan de bezetting. Vijftien tv-medewerkers die waren gegijzeld werden bevrijd en vier aanvallers werden gedood, meldt Al Jazeera. Het aantal doden door geweld in Amsterdam en Rotterdam... is het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2012. In Amsterdam vielen 22 doden door geweld. In 2012 waren dat er 12. In Rotterdam waren het er tot nu toe 19 tegen 13 in het jaar ervoor. De politie heeft geen verklaring voor de stijging van het aantal geweldsdoden. In januari worden de definitieve cijfers bekendgemaakt. Een zware storm die over Groot-Brittannië raast... heeft grote gevolgen voor het verkeer. Miljoenen Britten die op weg zijn naar huis of naar een vakantieadres... om daar kerstmis te vieren, zijn in problemen gekomen. Automobilisten hebben te maken met harde windstoten. Sommige wegen zijn afgesloten omdat ze onder water staan. En ook het treinverkeer is ernstig ontregeld. Het weer, de zuidenwind, neemt verder toe. Vannacht af en toe stormkracht aan zee, kracht 9... met overal forse windstoten. Morgen overdag dan blijft het onstuimig en nat... en met 8 tot 11 graden zeer zacht. Eerste kerstdag trekt de regen weg... en smiddags schijnt de zon bij 7 graden. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden met één file. En die staat op de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os en Ravenstein, 4 kilometer. Na de ster gaat de file verder, tot zo... Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Hof Horneman Bankiers komt maar zelden in het nieuws. Toch is Hof Horneman een van de meest succesvolle vermogensbeheerders van Nederland. Maar kennis met een echte belegger. Uw vermogen is het waard. Vraag ons gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij... de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland...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 Volgens Kerk in Actie verdienen ook zij een plaats. Dus steun ons en ga naar kerkinactie.nl. Bedankt. U heeft nog maar acht dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO... met het tweede deel van Schuld en Boete. Veel leden van het panel zijn hier in de studio voor de laatste uitzending. Voor het nieuws hoorden u de eerste vijf. Die hebben inmiddels plaatsgemaakt voor hun... Collega's. En wij praten door over een aantal dingen die zij ook al aangetipt hebben... en wat nieuwe zaken. Hier zitten nu Merel van Leeuwen, justitieverslaggever voor Wegenerbladen... Jeroen Rekour, Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid en oud-rechter. En weer drie strafrechtadvocaten. Peter Plasman, Marnix van der Werf en Sidney Smeets. We beginnen met een, een onaan, onaangename verrassing voor heel veel mensen. Want opvallend veel mensen die hun boetes niet hebben betaald... die zitten met kerst vast. Die worden gegijzeld. En volgens de voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur, Hein Vogel... is dat omdat er dan zoveel cellen leegstaan. Nou weet ik ook wel, Merel, dat heel veel dingen, sommige dingen in het leven heel erg simpel zijn. Uh, maar is dit er één van? Er staan cellen leeg en we kunnen deze lui fijn onder druk zetten... op een dag als kerst om die boetes te laten betalen? Ik weet eerlijk gezegd niet of dat de reden is dat die cellen leegstaan. Dat, dat zegt die Hein Vogel. Vind jij dat plausibel? Ik, volgens mij is het meer zo. Dit doen ze ook vol, volgens mij voor de zomervakantie. Uh, vanuit het idee mensen zijn ook, uh, willen graag thuis zijn. Zijn thuis, kunnen we makkelijk ophalen. Kijk ook even hier naar alle, alle juristen. Want ik ben nog mij nooit is... opgehaald hoor. Sorry? Ik ben nog nooit opgehaald. <laughs> terwijl je nooit je boetes betaalt, wil je zeggen. <laughs> ik, heb, ik heb ook geen boetes. Hey, maar het is inderdaad een pressiemiddel omdat meant? mensen voor de kerst thuis willen zijn. En dan denken ze van nou dan betalen ze die boetes wel. Alleen het probleem is uh, dat daarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van mensen. Er kunnen natuurlijk allerlei bijzondere redenen zijn... waarom iemand een boete niet heeft betaald. Dat wil niet zeggen dat hij niet moet betalen... Maar als je dan uh, zo'n maatregel treft... dan tref je sommige mensen extra hard. Peter Klasman, uh, bijvoorbeeld mensen die, die dakloos zijn geworden... of, of überhaupt is het geld niet hebben. Vind je dat, dat zo'n gijzeling dan een fair nou, middel is? Nee, dat vind ik niet. Want gijzeling moet natuurlijk bedoeld zijn... om iemand dat te laten doen wat hij niet wil doen. En niet om iets te laten doen wat hij niet kan doen. En hier praten we over uh, een groot aantal van de mensen... die echt niet kunnen betalen. En ja, die ben je dan ook dubbel aan straf. Want ze moeten en zit, vastzitten. Dat wordt natuurlijk ervaren als straf. Terwijl het een dwangmiddel is maar ze moeten uiteindelijk ook nog steeds betalen. Dus het, het, ik vind het wel moeilijk, want je kan natuurlijk ook niet zeggen... nou, betaal maar niet. Maar met kerst en dan weten dat er veel mensen bij zitten... die, die toch niet kunnen betalen... Uh, dat zou niet met kerst uh, extra moeten gebeuren, vind ik. Jeroen Rekhoer zou het helpen als dan het, uh, het OM zou zeggen... luister meneer X, we hadden u nu vast kunnen zetten... dan had u een enorme kloterige kerst gehad. We doen het niet, maar wel als de sodemieter januari betalen. En dat allemaal in de ambtelijke taal uiteraard. Nou, waarom eigenlijk? <laughs> ja, waarom Geen <tugt> <hijf> woord klinkt heel, heel duidelijk. Uh, dat is natuurlijk feitelijk wat er gebeurt. Zodra je betaalt, uh, uh, ga je eruit. Ik ken ook wel voorbeelden van voor een WK voetbal. Uh, er wordt natuurlijk wel gezocht naar momenten dat mensen echt denken... Oh nee, uh, uh, een weekje zitten kan ik nog wel aan, maar niet op deze momenten. Nee. Uh, het, is, het schijnt heel effectief te zijn. Ja, maar overigens. is er coulance? Als het gaat om de mensen die, die, die Sidney Smeets en Peter Plasma beschrijven, die, die veel willen maar niet kunnen. Nee, kijk, daar zit natuurlijk het probleem. Hè? Je, je moet, dit wordt zonder aanzien des persoons gedaan. Uh, en dan pak je ook mensen die absoluut niet kunnen en die denken jeetje, nou had ik nog ergens een oude sok, dan doe ik het daar wel uit. Die mensen vind ik moet ik zeggen, helemaal niet zoveel erg, dat je de druk wat opvoert. Overigens staan er echt veel cellen leeg op dit moment, uh, maar die mensen die echt dat is toch kunnen... zonde klinkt, zo klinkt ja. het een beetje. Het nou, ja. is dus logisch als je cellen leeg hebt dat je dat je gaat denken. Dat je er iemand in wil. Nee, maar je nee. Vult ja. zich vanzelf. Ja, nee. maar, ja. maar maar, maar ik van der Werf, uh, je moet. Uh, we hebben het daar nou zo over uh, en dat is allemaal heel erg voor die mensen. Maar je moet het wel heel erg ver hebben laten komen tot en met beslag van de van hoe heet het uh, hoe heet zo uh, iemand die beslag legt. Door... Deurwaarder. Deurwaarder. <laughs> Deur dus zover moet het wel gegaan zijn, nou, dat, dat, dat, zijn. Dat is ook wel zo. Ik ben het. Wel wel met Peter Plasman eens als hij zegt van ja er zijn mensen die hierdoor onevenredig zwaar getroffen worden, maar ik denk wel dat het zo is dat de grote meerderheid gewoon mensen zijn die hun boetes niet betalen en als je dat dan keer op keer niet doet en er komt uiteindelijk een deurwaarde langs en je wordt een, en je wordt daarna opgehaald, dan vind ik dat niet zo erg al helemaal niet in het licht van de gedachte dat in die grote groep ook heel veel mensen vinden die vinden dat de politie en het strafrecht... voor anderen veel harder moeten optreden. Vind ik het niet zo erg dat deze mensen ook een ja. keertje worden opgepakt? Maar jij wel nog wat... Nou ja, het is meer dat ik denk... Ik weet niet in hoeverre effectief... Ik, ik begreep dat er dat 40% van die boetes dan wel wordt betaald... als ja. ze uh, worden uh, opgepakt. Ik werd vanmorgen nog gebeld door iemand vanuit de gevangenis... in Lelystad, uh, die daarover uh, begon. En uh, die, de mensen die in het artikel in Trouw zaterdag... aan het woord kwamen, die, uh, hij vertelde dat die inmiddels vrij zijn. Ah. En of dat nou kwam door dat artikel... Want dat wisten ze niet. Ik zei, hebben ze dan niet gewoon betaald? Nou ja, dat bleef een beetje in het ongewisse. We hebben het net hmm. over de vierde macht gehad. Kijk, weer zo'n voorbeeld. Precies. Gaan we zo meteen nog meer over hebben, hoor. De pers. Ja. Ik vraag me trouwens zelf of er niet ook mensen zijn... die hun boetes niet betalen in de hoop dat ze daar mogen zitten... om al die kerstdinees te ontlopen. <lacht> ja, misschien ja. heb wel een uh, ja, dat goed, Volgens mij wel. Ik heb er zelfs een keertje bij geweest. De Zinioen. kerstdienst in de gevangenis. Ja. Oh, dat. Even... Dus okay. je ontloopt toch? Je kerstdiner niet. <lacht> Een hele belangrijke ontwikkeling de laatste jaren... en zeker dit jaar met een aantal maatregelen... is steeds meer aandacht voor het slachtoffer. Uh, nu is de kritiek daarop dat dat dan automatisch min, uh, zou leiden... tot minder rechten voor de verdachte. Wie wil er als eerst iets over zeggen of dat automatisme zou... Uh, Peter Plasman? Of... Uh, ja, volgens mij is dat maar, zeker zo. Uh, dat automatisme is zo. Uh, dat, uh, kijk, de verdachte moet al beginnen met te tolereren... dat hij als dader wordt aangesproken. Nou, dan, dan ben je al bezig met een wezenlijk grondrecht van elke burger aan te tasten... namelijk de onschuldpresumptie. Maar er zitten heel veel aspecten aan de toenemende rol van het slachtoffer... waardoor rechten van de verdachte in de verdrukking komen. Ik zal er één uithalen die mij de laatste tijd steeds meer op gaat vallen. Dat is een uh, slachtoffer of nabestaande... die met een civiele vordering komt in het strafproces. Daar hebben we een regeling voor. Zo'n vordering moet, uh, mag niet een, te veel beslag leggen op de procedure. Maar rechters gaan er toch steeds verder in om, uh, om dat allemaal maar toe te laten. Maar wat kan een civiele vordering zijn? Ja, nou, dan een voorbeeld. schadevergoeding. Dat zegt nou ja... Uh, ik. ik uh, heb mij neergestoken en ik heb zes weken in het ziekenhuis gelegen... en ik heb smarte geld, wil ik hebben. Het, het kunnen, gaat het tegenwoordig om bedragen die op kunnen lopen... als het om mensenhandel gaat, bijvoorbeeld tot een miljoen euro. Dat speelt ook Tommen. in de zedenzaak, hè? De zaak het gaat om heel hoge bedragen. En wat, wat gebeurt er nu, is dat rechters steeds meer die grens opschuiven... van wat nog kan waardoor er advocaten komen die het slachtoffer bijstaan... die met eigenlijk al redelijk gecompliceerde civiele vorderingen komen... met allemaal bepalingen uit het burgerlijk, burgerlijk wetboek die gelden... die gelden voor die zaak. komen... Met, waar de strafrechtadvocaat helemaal geen verstand van heeft. Mm -hmm. Die moet daar wel verweer op voeren. Ik heb vandaag nog even gekeken bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit zijn het lui die toevoegingen verstrekken. Ik zeg, als ik nou met zo'n advocaat word geconfronteerd in een strafzaak, dan wil ik daar verweer tegen voeren. Dat kan ik niet. Dan moet er eigenlijk een civilist bij aan de kant van de verdachte om daar inhoudelijk Tegenin te kunnen gaan. Nee, dat kan niet. Daar, en uh, dit is er gewoon zo ingeslopen? Dit is gewoon ingeslopen. Eerst was het, moest het eenvoudig zijn. Nou, dat criterium is ver, uh, eigenlijk verlicht door te zeggen. Nou, het mag niet een te zwaar groot beslag leggen op de procedure. Maar uh, als je in de praktijk kijkt. Als je moet beslissen in een strafproces. over een vordering van een miljoen. opgebouwd uit inkomsten, jaren. waar je een hele kostenberekening op los moet laten. aftrekposten, verrekeningen, uh -huh. et cetera. Dat is per definitie al ingewikkeld. En het wordt toch gedaan. Dus ja. dat, dat, daar komen de rechten van de verdachte ongelooflijk door in de verdrukking. Nou, we hebben het gezien bij de, de grensrechterzaak, waar onlangs inderdaad, een redelijk groot bedrag is toegekend uh, aan de benaderde partijen. En daar zie je dus inderdaad een enorme uh, berekening die door een, een bureau wordt opgesteld. En daar is ook door de advocaat gevraagd of er niet de mogelijkheid bestond om aan de verdachte een civiele advocaat toe te voegen om nog eens te kijken naar die, die vordering. Verzoek is afgewezen. Um, en ja, ging dit om in, jouw cliënt? Ging onderhandeld om ja, mijn cliënt, om je, ja. maar om, om alle, mm -hmm. in principe alle verdachten in die zaak. Maar ja, het probleem is inderdaad dat de voorstellen die nu gedaan zijn en die uitgevoerd worden. om de positie van het slachtoffer te verbeteren. zijn allemaal voorstellen die leiden tot een benadeling van de, verda van, sorry, van de verdachte. En. Dat was niet nodig geweest. Want er hmm. was een hele goede Maar dat is de vraag, goede... vraag: kan het niet nee. naast elkaar bestaan? Nou, dat had gekund. Er was een hele goede regeling voor slachtoffers. Alleen die werd niet goed uitgevoerd. En omdat het OM zijn werk niet goed deed. Hmm. zijn er allemaal nieuwe maatregelen gekomen. die de verdachten benadelen. Ja, Jeroen uh, Rukhoer, dat brengt mij op de gedachte. Dat het de, dat het de mensen die daarvoor pleiten. voor meer rechten voor de verdachten. of uh, meer rechten voor het slachtoffer. niet daarom gaat, maar juist uit irritatie. voor de rechtspositie van verdachten. Dat dat de motivatie is, dus een negatieve motivatie. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja ik herken het alleen niet. Want anders niet. is het natuurlijk niet uh, dingen ze vaten natuurlijk, hè? De Communicerende je vaten. Com communicerende ja. vaten. Ja. Nou, ik, ik geloof ook niet zo in die communicerende vaten. Dat allereerst. En ik geloof ook niet dat het is dat we het slachtoffer uh, meer in positie brengen om om de verdachte maar slechter uh, te laten zijn. Uh. Ik ben niet zo overtuigd van de voorbeelden. Maar het gaat. Nee, dat was verkiezingsleus. Hè. Dus uh, in die zin uh, lijkt het mij vrij duidelijk dat de staatssecretaris, staatssecretaris en de minister die lijn hebben: minder aandacht voor daders, meer aandacht voor slachtoffers. Dat is de lijn. Mm -hmm. En dat betekent dus een benadeling van de positie van de verdachte. En dat zie je ook in alle voorstellen. Er kunnen straks uh, conservatoren beslagen worden gelegd op vermogens van mensen die niet eens veroordeeld zijn. Uh, inderdaad, werd vorige uur al gesproken over de mogelijkheid die gecreëerd wordt om, om slachtoffers mee te gaan laten praten over een straf. hij is een belachelijk voorstel waar het slachtoffer... uiteindelijk de dupe van gaat worden. Mm. Dat zijn de maatregelen die door de politiek worden getroffen. En dat is allemaal heel leuk voor de buren... en heel populistisch, maar het is wel in strijd... met eh, mijn zin in ieder geval de rechtspositie van de verdachte. Maar niks, ben je het eens met uh, Jeroen Bukhoer? Die zegt dat automatisme zie ik niet zo... of met je vakbroeders... Drie raden. <laughs> <laughs> um, nou, ik heb, ik heb natuurlijk mijn eigen eigenwijze mening. Maar ik, ik begrijp niet zo goed waarom al, uh, en, en ik vind het ook populistisch hoor... waarom al die, uh, die zogenaamde tegemoetkomingen aan het slachtoffer... waarom die allemaal in het strafproces moeten. Mm. En je zou natuurlijk ook het strafproces in zijn waarde kunnen laten. Want dat gaat erom om uit te zoeken of je de verdachte moet bestraffen en hoe zwaar dan. En daarnaast een voorziening kunnen creëren... die uh, slachtoffers, waarvan dan uh, pas vaststaat dat het echt slachtoffers zijn van die dader... om die de mogelijkheid te geven op bijvoorbeeld een wat eenvoudiger manier... dan in een traditionele civiele procedure hmm. uh, de dader aan te spreken. Ja. Dat, dat zou beide uh, trajecten meer waarde geven. Ja, Merel van Leeuwen, je bent een objectieve beoopachter... aanschouwer van het hele circus, het gedoe, het proces. Hoe, hoe zie jij dat? Communiceren de vaten? Of... Nou, ik, ik vind wel dat je ziet dat, dat hoe meer rechten... De, de slachtoffers krijgen in het strafproces... Hoe, hoe minder rechten de verdachten en de veroordeelden krijgen. Ja, maar dan is die ene vraag van mij... Is dat te wijten aan compassie met dat slachtoffer... die nooit voldoende recht heeft gehad? Of is het gewoon een toenemende afkeer van de rechten van verdachten? Ik denk dat het allebei is. Het is ook gewoon iets van de tijdsgeest. En wat heel erg wordt ingezet door dit koppel op justitie, dat denk ik wel. Weet je, je ziet natuurlijk ook uiteindelijk ook aan alle criminaliteitscijfers, dat daalt allemaal nog steeds. Maar als je al die koppen leest in de kranten... dan denk je dat, we, dat het allemaal nog heel erg gesteld is in Nederland... met de criminaliteit en de veiligheid. En dat... Goed, dat is natuurlijk af en toe dan gaat het ook om hele ernstige zaken. Maar het, het, het wordt wel minder. Um, maar het is. Nog, de, de, he, al die krachttermen over dat uh, straks moeten dan weer. Uh, als, je, als ze meerdere delicten hebben gepleegd, dan kan die strafmaat nog weer met de helft worden verhoogd. Ja. Er komen allemaal dingen bij voor de bühne waarvan je denkt van. Um, maar volgens mij is het eigenlijk nu al best wel goed geregeld. Wat, wat vinden jullie van, uh, uh, Sidney, van dat idee wat Marnix oppert? Uh, om te zeggen: uh, om dan ook tegemoet te komen aan kennelijk die behoefte om meer te doen voor, voor het slachtoffer? als het dat, duidelijk dat is, is, het. is dat er de, om dat te scheiden, om ja, dat, dat niet is een in een heel goed straf... idee dat is ook al een aantal keren door verschillende strafrechtadvocaten en, uh, en juristen voorgesteld om een twee proces in te voeren, waarbij je zegt: nou, de strafzaak die gaat echt om de vraag is de verdachte schuldig of niet. En als daar dan een veroordeling uitkomt, dan kan je een tweede fase hebben, waarin je bijvoorbeeld gaat praten over de strafmaat, dus wat voor straf krijgt iemand. En in die fase zou je ook het slachtoffer een rol kunnen geven. Jong Rukkoer, is dat een idee? Jullie moeten dat in de Kamer dan voor ja, daar elkaar krijgen. Hebben we hebben het ook eindeloos over gehad in de, ja. in de Kamer hoor. Dat is niks, mm -hmm. niks nieuws. Dit is een vorm, dat proces Ik heb zelf ook wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld een. een uh, hebt, de, want fase alleen bij zware zaken kan dat en is dat relevant. En bij politierechtenzaken, de relatief kleinere zaken, kan dat eigenlijk niet. Maar je kan je ook voorstellen dat je uh, alle schadevergoedingen die bij politierechtenzaken aan de orde zouden komen. dat je die ook gaat bundelen en in één zitting. Uh, gaat behandelen. Want waar ik zelf zo moeite mee heb, en dat vind ik zo'n ouderwets systeem, is dat je als burger moet benaderen. Je wil naar de rechter, en dan kom je eerst bij de strafrechter. En die zegt strafrechter: Ja, maar ja, dat is eigenlijk civiel, dat is te lastig hier. Gaat u maar weer naar die civiele rechter. Ik vind dat niet vanuit klanten gedacht. Je zou eigenlijk moeten zeggen, als burger heb je een rechtsvraag, en die rechtbank die organiseert zelf welke gespecialiseerde rechten die erin zitten. Maar goed, dat is waar nou, Peter Plasman ja, geen gang Peter het nee, over had, maar dat wordt dus op, niet gehonoreerd. Op zich kennen. is het een heel goed idee om natuurlijk zo, zo weinig mogelijk rechters met één zaak te belasten. Dat, dat kan ook heel veel geld schelen. Maar dan moet je het wel goed doen. Dan moet je ook een volwaardig civiel proces voeren, waarbij dan de verdachte ook recht heeft op civiele rechtsbijstand. En dat hij zich ook kan verweren. Maar op, op zich is het natuurlijk inderdaad lastig als je steeds naar verschillende het loket moet. Ja. Maar heel even, want ik denk met, met de tijdsgeest en ook nou qua bezuiniging... en zo'n zo tweefaseproces, dat klinkt natuurlijk allemaal heel aardig. Maar in het kader van bezuinigingen geloof ik echt niet dat dat er ooit gaat komen. Ze gaan echt ja, niet, dan wordt het alleen maar langer en duurder van. Ik vind het maar allemaal geen argument. Maar ik nee, dat zo. Het is nog veel goedkoper om, ja. om het op een andere manier af te doen allemaal. Maar, het hoeft niet, ja, maar dat willen het hoeft ook we ook niet. Het hoeft toch niet zo ingewikkeld te zijn? Want je, je, je doet de bewijsvraag doe je eerst en dan stop je even. En dan ga je gewoon weer verder waar je anders ook verder zou gaan. Hmm. Het is, toevallig hebben wij in de Tweede Kamer afgelopen week... over, over slachtofferbeleid gedebatteerd. En mijn opmerking daar was is dat iedereen het in theorie wel heel erg eens is... dat die twee fase, uh, procedure wel ontzettend goed zou passen... op de positie van slachtoffer uh, en van de verdachte die op dat moment ader is. Ja. Uh, maar de praktijk wil niet zo. Er was een pilot in Amsterdam, er is geen zaak uitgekomen. Dus, ja, dat dus de volgende stap is, hoe komt dat eigenlijk? Waarom nou wil ja, die praktijk hoe, niet? Hoe komt dat? Dat komt Zit om niet. precies dezelfde reden waarom het uh, in eerste instantie... niet zo goed ging met die rechten van het slachtoffer. Want die waren prima geregeld. Er worden nu allerlei maatregelen getroffen die al lang geregeld maar dat is waren. Dat ook, want jij zei al, dat ligt aan het feit dat, dat het, aan aan het OM dat ja, niet goed heeft opgepakt. Op maar goed. geef eens een voorbeeld. Nou, Wat nou, ja. deden ze dan fout de, ten aanzien van het slachtoffer? Nou, bijvoorbeeld het slachtoffer niet informeren. Oh, kijk nou toch eens. Dan houdt het al. op. Basic? Kijk, ja, dat soort basic dingen. Maar doordat het OM die basic dingen niet doet, zitten wij nu opgeschreven met een aantal wetten en regels die helemaal niet nodig waren. Die waren al lang geregeld. Nou. Uh, Jeroen gaat je even nog een... zeggen of niet? Ja? Ja, nou, nee, in, in aansluiting daarop, het is niet alleen het OM dat, dat het niet goed doet. Ik vind ook dat de politieke verantwoordelijkheid op geen enkele manier neemt. En dan met name de staatssecretaris en de minister. Het, het is natuurlijk grotendeels de roep uit de samenleving. Eh, om, om dat slachtofferschap. Eh, meer rechten toe te kennen. Maar dat is, dat is bodemloos. Want op het moment dat ze recht 1, 2 en 3 hebben... willen ze 4 en 5 ook. En na 5 komt 6 en 7. En wat um, de minister en de staatssecretaris zouden moeten doen... is zouden zij zouden daar iets rustiger in moeten optreden. En wat, wat meer... Uh, manen tot kant en Niet maar toegeven aan die wil tot harder en hoger en meer schade ja. Want uiteindelijk, en dat is in het vorige half uur ook gezegd, en dat heeft geloof ik Sidney net ook gezegd, al die dingen die lopen allemaal op teleurstellingen uit en die maken het recht ja. ook niet beter. Jeroen, je, je schudt nee. Uh, nee, het is niet waar. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, het is niet nee, waar. We uh, uh, niet nee, we krijgen ze niet zover. Dat zeg je. Nee, het is niet waar. Uh, het is een misvatting om te denken dat alle te, slachtoffers alleen maar voor de hoogste straf gaan. Dat, nee, dat, dat, is, dat, dat, zeg dat ik klopt niet. alleen al niet. Dat zeg ik niet. Alleen de minister en de staatssecretaris, die stimuleren wel... dat, de, dat die onvrede maar blijft groeien. En, en ja. ten tweede bespeur ik een tendens van... blijf met je handen van het strafrecht af. Het is goed zoals het is. Uh, en moeten we vooral zo houden. En ik denk dat je dan uh, de misvatting maakt... Uh, dat het strafrecht is een dynamisch geheel. We kunnen alleen maar als overheid straffen. Ja. Omdat ja, de, daar maar dus wij dus zeggen, de slachtoffers nee, is. Wij zeggen niet, je moet het strafproces zo houden. Want wij hebben zelf ook genoeg kritiek op hoe het strafproces op dit moment verloopt. En er kunnen heel wat zaken gemoderniseerd worden. Maar je moet niet verder tornen aan de positie van de verdachte. Daar dus is al die? genoeg aan gedaan. En die moet je verankeren. Die mag alleen nog maar verbeteren. En, en de tendens is om te zeggen, die verdachten, dat, die komen in een hotel terecht... die worden in de watten gelegd. En die tendens wordt ben ik helemaal met Marnix eens gevoed... vanuit de politiek, omdat het nou gewoon, in mijn ogen... gewoon zo'n lekker onderwerp is om op te scoren. Te scoren. Maar de, de realiteit is echt totaal anders. ja En u, u moet een veel, wat er nu namelijk gebeurt, zijn eigenlijk allemaal heel erg ad hoc maatregelen. Er zit helemaal geen beleid en geen visie achter. Als je het strafrecht wil hervormen, als je met het strafrecht aan de slag wil gaan... moet je eerst een fundamentele discussie voeren over waar je heen wil met dat strafrecht. En daar kijk ik jou op aan, want dat doen jullie niet. De, de politiek heeft die visie niet. Het kabinet heeft die visie niet. Het is een visieloze, ad hoc manier van met het strafrecht omgaan... alleen maar op incidenten gericht. En daardoor zit je opgeschreven met zoveel zinloze, kansloze wetgeving. Miro? Nou, ik wil nog even één voorbeeld dan uh, erbij. Want ik vind het wel een goed punt wat Sidney net zegt. Je had natuurlijk ook die uitspraak dit jaar van de RSJ... over het, uh, het op het verlof gaan van uh, Volker van de G. De RSJ? Dus uh, de Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming. Mm -hmm. uh, en uh, uh, Volk van de G die komt bijna vrij, die wil op verlof dat moet kunnen, uh, Staatssecretaris Teven vond dat van niet, RSJ vindt van wel nu gaat hij dan ook, en wat zegt Teven dan? Ja, we moeten weer eens kijken naar die regeling over of gedetineerden in die laatste fase wel op verlof mogen. Weet je, dat zijn ook inderdaad, dat is weer zo'n ad hoc maatregel, zo van, oh jee, dit, dit is eigenlijk allemaal heel vervelend en dat komt ons niet uit, uh, hier moeten we weer iets aan doen. Ja. Ja. Jeroen heeft onder vuur gelegen je, moet, uh, je, je, ja, je, mag, je reageren. mag reageren ja, ja. visieloos en jullie we doen er ook niks aan. Ja, nee, Ook dat vind ik uh, flauwekul, zeg ik daar maar even heel stevig. <laughs> je herkent de politiek natuurlijk aan de individuele wetten, want die komen in de kranten. Dan is de wet dit, of dan plannet je dat. Maar zowel de staatssecretaris als de minister, als ik zelf als lid van de PvdA heb wel een visie op wat met het strafrecht beoogd wordt. Alleen onze visie komt niet helemaal Overheen, Dat nee. is wat anders. Maar zij, staan voor, zij hebben echt een gedachte. Welke kant het op Maar moet. dan even een hele praktisch punt. Uh, een politiek praktisch punt. Is het niet veel beter? Normaal gesproken zit er een minister van de ene partij... en een <gif> staatssecretaris van de andere. Nu zijn het minister staatssecretaris van één partij. De VVD. Zou het niet beter zijn om een soort reshuffling van het kabinet te hebben... In, uh, in januari waarbij aan dat probleem wat gedaan wordt? Zou de balans niet ten goede komen? Uh, nee. nee, daarmee. Maar dan zeg je iets heel raars over de invloed van je eigen partij op dat departement. Maar zij hebben toch ook gewoon mee ingestemd bij de vorming van het kabinet. Ja, maar dat kan tegengevallen zijn. En dan kun je zeggen, ja, daar gaan we toch even nee. naar kijken na een jaar. Nee, want uiteindelijk moet je kijken, wat, zijn er precies, wat is het afgelopen jaar gebeurd ten opzichte van het jaar daarvoor? Het jaar daarvoor was Rutte 1, afgelopen jaar is Rutte 2. Dan zie je echt dezelfde bewindspersoon maar een ander beleid. En ten tweede, op sociale zaken zitten weer twee pvda haar Daar ben ik bijzonder blij mee. Dus het idee dat je op ieder ministerie uh, uh, en VVD en PvdA moet hebben, deel ik niet als wij ons werk maar goed blijven doen in de Kamer betekent wel overigens, maar dat is in iedere coalitie dat je soms dingen moet slikken. Weet ik niet. Ja, dat was niet helemaal ja. mijn idee. Nou, politiek, als men niet door de bodem gaat. Hebben we de politiek gehad? Laten we dat, dat even <lacht> dan laten we, wat het is en laten we naar onszelf gaan. Laten we het even gaan hebben over de rol van de pers. Dat hadden we in het eerste half uur ook al even, maar er zitten hier ook uh, um, behalve natuurlijk collega uh, journalist Merel. Uh, uh, strafrechtadvocaten bij, die, dat wilde ik dan maar even om te beginnen... aan jouw vragen, Marnix ofwel prachtig gebruik kunnen maken van de pers... of daadwerkelijk in hun zaken last hebben van berichtgeving. Heb jij Onjuist... voorbeelden van beide? Ja. Gebruik gemaakt en last? Ja. Eerst dat eerste? Um, het Openbaar Ministerie heeft in het algemeen het voortouw in een zaak... en brengt in grote zaken persberichten uit... en neemt standpunten in in de pers... en die het beeld al snel kleuren. Daar kun je als advocaat... niet altijd direct iets tegenover stellen... terwijl dat soms wel nodig is. Het is heel moeilijk als advocaat om om te gaan met de pers... omdat je klant in het algemeen gebaat is bij stilte, bij rust... bij niet verder uitvergoten van zijn zaak. Maar soms is het nodig om dat wel te doen. En dan uh, heb je de pers hard nodig... kun je daar goed gebruik van maken. Hmm. En ja. Maar last? Last heb je er ook heel vaak van. Ja, er worden heel vaak dingen geschreven die, die niet kloppen. Of die onnodig belastend zijn. Heeft de cliënt van jou wel eens een zwaardere of überhaupt een straf gekregen... als gevolg van de invloed van de pers? Nou, dat, dat, Nee, dat kun je niet achterhalen. Maar heel direct bijvoorbeeld, ik heb een keer een, een klant bijgestaan... in een dubbele moordzaak... En het eerste wat uh, in de krant stond, is die en die is gearresteerd, keurig met één letter van zijn achternaam. En hij exploiteert die en die uh, zaken op die en die straat. Nou ja. En zijn dochters heten zo en zo. zo. Ja, ja. Dan, dan heb je last van de pers. En dat ja. gaat niet eens om de inhoud van de zaak, maar. Dat is wel heel hinderlijk. Peter, het is natuurlijk inderdaad bijna niet of helemaal niet aan te tonen of uh, bepaalde berichtgeving, een bombardement, een berichtgeving over een bepaalde zaak die een hele duidelijke kant uitstuurt, of dat ooit invloed heeft op het uiteindelijke vonnis. Dat zou ook wel heel naar zijn als daar de vinger op te leggen was. Dat je weet dat een rechter beïnvloed is door berichtgeving. Nou, kijk, een rechter die kijkt natuurlijk wel, en dat hoort, er ook, dat hoort er ook bij... naar wat een bepaald delict veroorzaakt in de samenleving. En om dat te weten heeft het natuurlijk ook te maken... met hoe er in de media over wordt bericht. Uh, ik, ik zou niet durven zeggen dat dat uh, nooit tot een zware straf heeft geleid... want dat kunnen we niet achterhalen... Maar je kunt ook zeggen, het kan ook de andere kant op gaan. Want de rechter kan ook zeggen, ja, ik laat me niet sturen... door al deze overtrokken berichtgeving en, en de redderige uh, verslaggeving... die er soms plaatsvindt en dan juist voorzichtig worden in straftoemeting. Ja. Dus, maar ja, het, we kunnen het niet meten. We hebben uiteindelijk het raadkamergeheim. En het zou heel interessant zijn om daar eens te horen... wat er over media over tafel staat. Ja, gaan. wat vind jij in zijn algemeenheid uh, dat, dat er gezegd wordt over de pers? Wordt die invloed overdreven of... Klopt het wel in sommige gevallen. Ja, je ik, bent er zelf deel van. Ja, nou ja ik ben het met Peter Plasman eens. Je, je, je kan het gewoon, het is natuurlijk niet achterhalen in hoeverre dat meespeelt. Ik weet bijvoorbeeld laatst in die zaken tegen Baddehari, die nog uh, in januari verder gaat. had je dan die uitzendingen van Brandpunt en van Caro's Reporter. Ja. Daarbij zei de rechtbank echt heel duidelijk: van, we hebben die uitzending uh, expres niet bekeken. Zo van: weet je, we willen daar gewoon niet door beïnvloed worden. Dus dan nemen ze er nadrukkelijk zelf ook wel eens afstand van als ja. er gewoon heel veel media-aandacht voor is. Eigenlijk, natuurlijk, gek hè? Ja, eigenlijk dat je, dat je is dat niet gek. Je dat moet dat kijken dat... om er afstand van te kunnen nemen. Om daar te ja, zijn, nou ja, ja, toch, binnen te zeggen. Je moet die afstand ja. hebben, ook al kijk je ernaar. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Mm. Nou ja, het heeft ook en, een ander effect nog. En dat, dat zit ook niet mee. Toch weer even die grensrechterzaak. Want in die grensrechterzaak hebben we ieder geval in eerste aanleg gezien dat die hele grote media-aandacht... en ook de aanwezigheid van media bij die zaken van minderjarigen... dat die toch een invloed heeft op ten eerste die minderjarigen zelf... en hun toekomstperspectief. Maar het heeft ook invloed kunnen hebben op bepaalde getuigen. Want die hebben in de krant en op televisie van alles gezien en gelezen... en daarna moeten ze door ons nog als getuigen gehoord worden. Dat is heel vervelend. De rol van de pers. Ik wilde jullie heel hartelijk bedanken. Dit was het dan. Dit was de allerlaatste Schuld en Boete. De Villa houdt op. En dus ook dit juridisch panel. Marlix van der Werf, uh, Jeroen Koer, Peter Plassman, Sidney Smeets... en Merel van Leeuwen hoorden u als laatste. Daarvoor uh, waren hier nog vijf andere paneleden... die ik nogmaals ook heel erg wil bedanken. En alle paneleden die hier vanmiddag niet bij konden zijn... maar ook jarenlang trouw op de maandagmiddag hier aanschoven. Heel erg hartelijk bedankt. Morgen krijgt u opnieuw een uur panel van de Villa. En dan is het... De buurt aan buitenland. Oké, okay, wij gaan naar Lucella Carrasso voor het Radio 1 Journaal. Hallo. Hi. Gerlof Lijstra hebben wij over de moordlijst van Elsevier. Dat na zessen in het Radio 1 Journaal. En we zitten vlak voor het Olympisch kwalificatietoernooi bij het schaatsen. Irene Wust heeft al kritiek geuit op hoe dat gaat. Vandaag trainer Jack Ory met zijn kritiek. Dat zo in het Radio 1 Journaal. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, nu met Jeroen Chepkema.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 De stad Borg, die bekend staat als de oliehoofdstad van Zuid-Soedan, werd woensdag door rebellen ingenomen. In het verpleeghuis De Vesting Geert Ruidenberg is zondag gisteren dus een van de patiënten overleden... die vorige maand besmet waren geraakt met de Klebsiella bacterie KPC. De infectie heeft bijgedragen aan de dood van de patiënt. De patiënt was er al slecht aan toe. De infectie heeft het overlijden versneld. KPC is ongevoelig voor alle antibiotica. Als een patiënt een infectie oploopt door de bacterie... dan hebben artsen alleen nog twee experimentele middelen tot hun beschikking.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 In Berlijn is een man opgepakt die in Nederland wordt gezocht voor poging tot moord. De verdachte van 34 woonde onder een valse identiteit in de Duitse hoofdstad. De man zou in Nederland met zijn auto op twee mensen zijn ingereden. Beiden raakten zwaar gewond. Volgens de Duitse politie wordt de man ook gezocht in Polen. Hij zou dan nou lid zijn van een drugsorganisatie.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 Er één file op dit moment en die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Zijn aanrijding geweest tussen een vrachtwagen-personenauto. Tussen knopen Klaverpolder en Zwijndrecht gaat nu 5 kilometer. Bij de Drechtunnel zijn daardoor drie rijstroken dicht. Wij van Pender merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze.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 U.S. Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. Na vijf uur praten we over de situatie in Zuid-Soedan. Het regeringsleger probeert steden terug te veroveren die vorige week zijn ingenomen. We spreken ook over de blusdekens die niet doen wat ze moeten doen. En de belofte van het CDA, de nummer twee van de partij Mona Keizer, blikt terug op haar politieke jaar. Eerst het nieuws dat er vandaag was over de agent... die vorig jaar in Den Haag de 17-jarige Rishi doodschoot. Deze agent gaat vrij uit. De rechtbank in Den Haag heeft hem vrijgesproken van moord en van doodslag. Het Openbaar Ministerie had dat trouwens ook geëist. Verslaggever Joris van de Kerkhof was bij die uitspraak. Joris, goedemiddag. Goedemiddag, Luciana. Hoe kwam de rechter tot die uitspraak? Ja, heel gedetailleerd ging hij in een half uur... Uh, langs alle zaken van het, afgelopen, nou, van het afgelopen jaar, meer dan een jaar. 24 november in de ochtend 2012... Uh, gebeurde het allemaal. Uh, en hij kwam uiteindelijk, zei de rechter, uh, kwam de politie op Hollands terecht op een plek... naar aanleiding van een Engelsman... die gezegd had dat hij bedreigd was. Nou, hij legt dan heel precies uit hoe die bedreiging... in elkaar is ge ge gegaan. En, en hoe uiteindelijk de agent... Eh, niets anders kon... Eh, dan schieten eh, op Ricci. Eh, hij heeft het uiteindelijk... allemaal gedaan, zo zegt de rechter. Die agent heeft het allemaal gedaan... volgens het boekje. Het had misschien net, hij had misschien net iets stiller kunnen staan... bij het schieten, maar dat is geen reden... voor de rechter om te zeggen dat hij... Het fout heeft gedaan. En dat betekent dat de rechter niks anders kon concluderen... wat het Openbaar Ministerie ook al had gedaan... dat hij niet vervolgd of verder vervolgd moet worden, en, deze agent. En is daarmee dan de zaak ook echt afgedaan? En, nou ja, het Openbaar Ministerie zal niet in hoger beroep gaan. De agent zelf, de verdachte, zal niet in hoger beroep gaan. En de nabestaanden van het slachtoffer... Ja, die zijn geen partij in deze zaak. Niet op deze manier dat ze in hoger beroep kunnen gaan. Dus wat dat betreft is de zaak zoals die vandaag diende... Is, uh, is afgedaan. Ja, en Iemand vervolgen twee keer voor hetzelfde kan denk ik ook niet hè, in Nederland. Dus Ze kunnen denk ik niet die nabestaanden zelf nog een zaak beginnen, of wel? Nee, ze kunnen, uh, ze, ze, dat, dat gaan ze dan op een, op een andere manier uh, proberen. Uh, die nabestaanden uh, waren aanwezig uh, daar ook uh, te plekken. Er zaten mensen op de publieke tribune uh, toen de uitspraak kwam... Uh, nogal wat uh, geluid te maken, maar verder bleef het wel redelijk rustig. Maar in de zaal zelf zat ook uh, de moeder uh, van Rishi naast de advocaat... Ze had een foto van, van haar zoon in, in haar hand. En, en na afloop sprak ik eh, niet met de moeder, maar met, met de advocaat. En vroeg hem in ieder geval eh, wat hij nou het meest kwalijk neemt... Van de, in de uitspraak van de rechter eh, vandaag. Nou, dat de rechtbank heel veel woorden gebruikt... om, om dit als een bedrijfsongeval af te doen. Uh, de beelden zijn duidelijk. Uh, Richie die wegrent, wordt van in zijn nek geschoten. Uh, een paar seconden die daaraan vooraf gaan. Um, en wat eigenlijk nu wel heel teleurstellend is... is dat kennelijk in de regels in Nederland voor de agenten zo ruim zijn... dat een agent hiermee kan wegkomen. En wat kunt u daar tegen doen of aandoen? Nou ja, tegen de, over de agent natuurlijk uh, niks. Uh, of de officier van justitie met een hoger beroep gaan. Maar uh, wij overwegen om een civiele uh, aanklacht in te dienen tegen de overheid... wegens over uh, overheidsoptreden. Uh, dan wel een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar daar hebben de nabestaanden op dit moment niks aan? Op dit moment niet, maar we gaan wel door tot de gerechtigheid conferentie. En die gerechtigheid kan alleen maar als je agent vervolgd wordt op een of andere manier? Nou, de rechter heeft aangegeven dat de, rechter, dat de agent strafrechtelijk hiermee kan wegkomen. Maar er zijn andere wegen om toch ook gerechtigheid te halen. Nou, u kunt niet in hoger beroep. Wij, wij kunnen als uh, nabestaande, uh, ik als advocaat van de nabestaanden, wij kunnen geen hoger beroep meer stellen. Nou, het Openbaar Ministerie zal dat ook niet doen. Dat verwacht ik niet, nee. nee. Dus is het hiermee gedaan? Strafrechtelijk is het hiermee gedaan. En u hebt met de moeder gesproken, die zat met een foto van Ricci ja. in de rechtszaal. Ja. Hoe reageerde zij? Ja, zij is natuurlijk gebroken. Zij heeft al levenslang, en uh, dat is eigenlijk nu bevestigd. Het voelt voor haar alsof zij nu is vermoord. Zo voelt dat het heeft zo gezegd. En uh, ja, dat is, dat is diep triest. Dat zijn advocaten. Ruperti. de advocaat is dus van de familie van de doodgeschoten Ricci. Joris van der Kerkhof, dank voor jouw verslag. De meeste blusdekens die in Nederland worden verkocht werken niet goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van de twaalf verschillende blusdekens die in de winkels liggen... werken er acht niet goed bij een vlam in de pan. Jeroen Wollers praat met degene die bij de brandweer ontdekte... dat er iets mis is met die blusdekens. Het oefenterrein van de brandweer Nijmegen. Er staat een gasfles, staat een mobiel fornuis. En op dat fornuis staat een pannetje hete olie. Warmer en warmer te worden. Anne pauline Jacobs van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een tijdje geleden hebt u iets ontdekt. Ja, een tijdje geleden heb ik samen met een collega ontdekt... dat niet alle blusdekens geschikt zijn voor olievetbranden. Anders gezegd niet geschikt zijn voor vlammende pan. Hoe ging dat? Nou, we hadden een demonstratie, die waren we bezig om uit te zetten. en We hadden verschillende blusdekens gekocht...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 Dus daarvan ga je er eigenlijk van uit dat je daar ook een vlammende pan, olie en vetbranden zou mee kunnen blussen. Maar dat is dus niet zo. Dat noemt een normaal mens misleiding? Uh, ja. ja, daar kunnen we wel zeggen dat dat misleiding is. Ja. Door uw onderzoekje is de voedsel-on voedselwarenautoriteit dat helemaal gaan onderzoeken. Ja. Er blijft ja. van alles mis te zijn. Ja.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 Welke wel en welke niet? Nee, vandaag is in het nieuws gekomen dat uh, acht van de twaalf gekeurde blusdekens uh, niet voldeden aan, aan de norm. Hè. Dat kan van alles zijn. Maar uh, er waren ook verschillende die het echt niet goed deden bij het blussen van een vlammende pan. Ja, dan is het belangrijk dat we verder gaan uitzoeken wat nu wel. En uh, tot die tijd uh, adviseren wij in ieder geval gebruik de blusdeken niet voor olievetbranden. Dus niet in de keuken eigenlijk? Nou wel, ja in de keuken. Want ik ben ook al, je kan ook zelf in de brand raken hè, tijdens het koken. Dus je kunt er heel goed iemand mee blussen. Andere branders zijn ze echt goed geschikt voor. Gebruik hem daar ook voor. Maar niet voor vlammende pan. Wat dan wel voor vlammende pan? Ja, wat dan wel voor vlammende pan? Ja, nu extra aandacht dus. Uh, zorg dat je een, een pan gebruikt met een goed passende deksel. Dus als het dan toch mocht gebeuren... Ja, gebruik dan die deksel. Maar vooral ook de waarschuwing. Denk nog, nog misschien iets beter na voordat je met vet gaat werken. Ja, de oliebollentijd komt u eraan. Mensen gaan toch zelf oliebollen bakken. Dat moet je ook vooral doen. Maar doe het bewuster en zorg dat je pan gebruikt... waar in ieder geval een goed passende deksel bij is. Want ja, de blusdekens worden even afgeraden op dit moment. Want ik snap eigenlijk ook niet als consument... dat die dingen verkocht mag worden. Als er op de verpakking staat dat het is voor olie en vet branden. En dat is gewoon niet zo. Ja, maar dat is de discussie. Gelukkig die uh, andere... Instanties mogen gaan voeren. Uh, ik ben blij dat ik het ontdekt heb en dat ik het uh, in ieder geval in de aandacht heb gebracht. En ik hoop gewoon, en dat is ook gebeurd, mensen hebben het opgepakt en het wordt nu een gedegen onderzoek nagedaan en dat vind ik het allerbelangrijkste. Wat we hier nu uh, hebben is een uh, pan met vet die op het vuur staat. En uh, ja, wat bij de meeste mensen spontaan gebeurt, vlammende pan, staan wij nu eigenlijk een beetje op te wachten. Ja, nou zien we echt de vlammende pan. Hij is er net ingeslagen.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 Het zijn mevrouw Jacobson, De Brandweer over de blusdekens. Later deze uitzending GroenLinks Kamerlid, Tweede Kamerlid Linda Voortman. Want die wil dat wij zo snel mogelijk weten... om welke blusdekens het gaan die niet voldoen voor een brand met olie en vet. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Tijdens de kerstperiode neemt het drankgebruik onder de Britten vaak extreme vormen aan. Op twee plaatsen in Centraal Londen zijn daarom alcoholbehandelscentra opgezet... om op deze manier de ziekenhuizen te ontlasten. Correspondent Anne Sanen gaat op onderzoek uit. Zij deed dat in het uitgaansleven van Londen. Oh God, ja, het is net even over elven en een meisje in een kort rokje... duidelijk onder de invloed van alcohol gebruikt een bouwstelling om te paaldansen...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 Uh, one bottle of white, one bottle of um, rosé, about um, ten beers, um, two Guinness, and that's about it. David heeft naar eigen zeggen twee flessen wijn op en 12 pints bier. En volgens zijn baas Karen gaat het personeel één keer per jaar samen uit, en dat is een reden om dat uitbundig te vieren. It's an excuse just to get pissed, really. Look <laughs> at it, like everyone actually comes out and it's social.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 Een man die niet meer op zijn benen kan staan, wordt in een rolstoel de tent binnengereden om te ontnuchteren. So the gentleman will be given a safe place to stay and a place to lie down while he soaks up from the alcohol that he's consumed this evening. And whilst he's here, he'll be monitored for a couple of hours. Once he's recovered sufficiently, he'll be sent on his way home. Met een speciaal ambulancebussen worden dronken mensen opgehaald en afgeleverd bij het alcohol treatment center, vertelt Tony Olma, de manager van het behandelcentrum. Het heeft alles on it that an ambulance will have, but more seats, so that we meer mensen kunnen people. En naast de extra stoelen is het busje ook anders uitgerust dan een gewone ambulance. Zo hebben ze veel kotbakjes bij zich en liggen er absorberende matjes op de stoelen voor patiënten die het laten lopen. We have vomit bowls um, and we use bags. It depends on what state they're in. Um, we use an incopad uh, for a patient. Because so people.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 Ze drinken very heel They Ze very, heel early in de dag drinking. We've We hebben here hier op 5 o'clock in de avond en ze kunnen niet staan. Opnieuw worden er patiënten binnengebracht, een meisje dat haar schoenen verloren is en niet meer op haar benen kan staan. Peter. En Pieter, een man van in de 60 die geen idee heeft waar hij is. Je bent in de bed, oké? Right? We kunnen achter je, een paar uur kopen, laten we het overal een niet we hebben te veel drinken, oké?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 West Virginia, Mountain hammer, Take Me Home, Country Road. Verdrinkende Britten. We gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Er was een aanrijding Lucella op de A16 Breda richting Rotterdam tussen een vrachtwagen en een personenauto. Tussen knopen en Klaver en de Drechttunnel staat nog 8 kilometer. Gelukkig zijn alle rijstroken weer vrij. Dan gaan we naar Marco Verhoef. Met het weer, Marco, goedemiddag. goedemiddag. Uh, zullen we beginnen met de wind? Ja. De wind valt op deze week, vandaag, maar vooral ook morgen, denk ik. Ja, het begint nu aan te zwellen. Hè. Op uh, de kustgebieden, daar zien we nu al een windkracht 7, een harde wind. En die wind gaat de komende uren geleidelijk aan verder toenemen. En dan krijgen wij te maken met een echte storm... Althans, ik moet er meteen bij zeggen, vlak op de kust. Want evenland inwaarts zal het zeker niet stormen. De windrichting is bovendien zuid tot zuidwest en dat is heel erg aflandig. En dan heb je over het algemeen net even iets minder last van die wind dan wat we bijvoorbeeld bij de afgelopen twee stormen gezien hebben. Daarbij was de wind ofwel zuidwest tot west of zelfs wel eh, noordwest. Nou ja, en dan komen de invloeden van dat weer, van die wind, een heel eind verder het binnenland in. En uh, hoe lang blijft die storm? Ja, die blijft wel eventjes. Het begint eigenlijk dus vanavond al en ben je nu echt vlak bij de kust, dan zul je er echt wel last van hebben. Met windstoten ook tot zo'n 90 km per uur in het Waddengebied tot 100 kilometer per uur. Dan gaan al die kerstlampjes zitten ja, te denken in die, de bomen. Uh, die zullen er best wel even van langskrijgen. De wind is inderdaad vlagerig en de meeste wind gaan we dan tegenkomen in het Waddengebied. Um, die storm die houden we daar tot ergens halverwege morgenochtend, misschien wel tot het eind van de ochtend en dan in de loop van de middag gaat de wind geleidelijk aan afnemen. En wat krijgen we dan voor kerstdagen. Ja, die zien er een stuk fraaier uit, want we hebben morgen niet alleen met, uh, met wind te maken, maar ook met veel bewolking en perioden met regen. Een natte boel kan het zijn. Uh, 10 tot 20 millimeter kan er makkelijk vallen. Daarbij is het wel heel zacht. Uh, misschien wel meer dan 10 graden op sommige plaatsen. Maar die regenzone die trekt in de nacht naar woensdag, naar eerste kerstdag, trekt dan naar het oosten weg. En dan is het eigenlijk woensdag overdag al grotendeels droog. Donderdag ook, met wat zon erbij. Temperaturen normaal voor de tijd van het jaar 6 of 7 graden. En slechts een matige wind. Dus wat dat betreft pakken die twee dagen in onze omgeving heel behoorlijk uit. Als we even over de grens kijken dan. Uh, Engeland, behalve het probleem van drinken wat we daarnet hoorden, hebben ze nu ook een probleem van uh, slecht weer. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, die storm waar wij mee te maken krijgen, waar wij deels mee te maken krijgen, hebben zij nu al. En daar is de wind ook zuidelijk. En dan heb je met name aan de zuidkant van Engeland, dus tegen het kanaal aan, dat de wind gewoon loodrecht op de kust aan het beuken is. Nou, niet alleen wind daar, ook veel bewolking, periode met regen. Ik heb al berichten gezien dat er van alles ondergelopen is. En Dus ook daar speelt de wind een hoofdrol. En ik heb een sterk vermoeden dat ze er daar duidelijk meer last van hebben dan bij ons. Ja, dan nog even heel korte de wintersportliefhebbers. Is er veel sneeuw op het moment? Ja, nou, er komt veel sneeuw aan. En vooral met de kerstdagen. Dat begint morgen in de loop van de dag begint dat in de Franse Alpen. En dat breidt zich dan geleidelijk aan uit naar het oosten. Daar is de wind ook zuidelijk. En dat betekent dat de meeste sneeuw aan de zuidkant van de Alpen gaat vallen. Dus de Zuid-Franse Alpen, maar ook in Italië, in de Dolomieten. Misschien wel tot 70 centimeter sneeuw in twee kerstdagen. Nou, zo. in ieder geval is het daar echt weer wat, uh, wat een rol gaat spelen. Of je er lekker bij kan skiën, dat vraag ik me af. Want er maar valt dus echt wel. een hoop sneeuw. <lacht> ja, inderdaad, als die, die, die neerslag is weggetrokken... dan ziet het er heel vrij uit. Het is niet zo dat overal de sneeuw helemaal tot in een dal valt. Want daarvoor is het toch wel uh, aan de zachte kant. Maar als het één keer echt fors gaat doorsneeuwen... Nou ja, dan zal het ook onderin geleidelijk aan wel wit gaan worden. En de Oostenrijk? Ja, als je aan de zuidkant van de Alpen bent wel. Aan de noordflank van de Alpen valt duidelijk minder. En dan heb je het over zo'n... Uh, nou, 20, 30 centimeter sneeuwval en dan vooral tweede kerstdag. Want daar komt de neerslag wat later. Nou, tweede kerstdag begint het weer in Frankrijk alweer op te knappen. En dan begint de zon alweer door te breken. Marco Verhoef, dankjewel. I'm sending you an I'm inside my head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 hoorde u. Het was onrustig afgelopen weekend in de grote moskee van Parijs. De moslimvrouwen die daar geregeld komen zijn boos dat ze niet meer in dezelfde zaal als de mannen mogen bidden. Ze zijn verbannen naar de kelder. De vrouwen zijn daarom een petitie gestart die al door 900 mensen, vrouwen en mannen trouwens, uh, ondertekend is. Ze besloten om ondanks het verbod toch samen met de mannen te gaan bidden. En daar was correspondent Frank Renaud bij.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 Zou je kunnen zeggen. En het is ja chockerend eigenlijk dat hier dus mannen en vrouwen echt zo gescheiden worden. Het probleem is dat we ons en dat niets een vrouw om in dezelfde een het reële probleem. Ze hebben dus ons naar de kelder verbannen en ze zeggen dat is ook een prima gebedzaal. Maar daar gaat het ons niet om, of het een goede wel of niet gebedzaal is. Het gaat ons erom dat we gescheiden worden van de mannen in de grote gebedzaal. En dat willen we niet. Nou. Een van de organisatrices van de acties is Hanan Karini. Mevrouw Karini.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 En de l'imam principale alors que imam hier bijvoorbeeld zegt dat het illegaal is niet toegestaan dat vrouwen die grote gebedszaal binnengaan. Maar dat slaat helemaal nergens op zegt ze, want dat staat helemaal nergens in de Koran. Wij mogen daar gewoon zijn. On peut prier derrière les hommes en toute dignité. de vrouwen zijn de moskee binnengegaan, zijn nog niet bij de gebedszaal, maar lopen nu met de groep.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 En de vrouwen mogen niet naar binnen. Dieu et son prophète ont donné une place honorable à la femme et vous l'avez bafoué. Tous avec votre culture. On ne veut pas de la culture machiste et patriarcale. We zijn allemaal gelijk hier in de moskee. Mannen en vrouwen zijn gelijk. We willen geen machismo in de islam, roepen de vrouwen. Een vrouw is nu met geweld wel naar binnen gegaan zich naar binnen gewerkt door de deur. En er ontstaat ruzie. De vrouw is apart genomen binnenin, kan ik zien door de deur. De vrouwen zijn nu naar binnen gedrongen. Ze zich naar binnen geduwd echt en gaan de grote gebedszaal in. Maar niet zonder handgemeen, wordt hoort flink geduwd en getrokken. Ik ben de responsable hier. je Qu'est-ce train de faire là Moi je suis journaliste. En pourquoi vous venir hier aussi C'est moi responsable. Hein monsieur. Je het de Non monsieur, c'est pas les gens de comment monsieur. Oui. Ik ga de politie bellen. De politie werd inderdaad gebeld, zoals u deze moskeebestuurder hoorde zeggen. De agenten die kwamen na een uur en toen mocht correspondent Frank Renaud de moskee weer verlaten. Een hoop tumult dus daar. Uh, we gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we met het Radio 1 journaal uh, met onze aandacht bij Steenbergen. Ik praat met commissaris van de koningin Wim van de Donk. Die heeft voorlopig een tijdelijk burgemeester... waarnemend burgemeester aangesteld. Omdat er problemen zijn met burgemeester Saskia Botten. Daar praten we na vijf over.